8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij Amsterdam-Muiderpoort heeft een trein een tijdje stilgestaan... vanwege een grote vechtpartij. Fans van Ajax en Dynamo Zagreb, die vanavond in Amsterdam tegen elkaar spelen... zouden in de trein met elkaar op de vuist zijn gegaan. De politie ging er direct naartoe. Na een tijdje mocht de trein weer verder. Syrië aanvaardt een plan van de Arabische Liga... dat een einde moet maken aan het geweld in het land... President Assad geeft volgens de liga vanavond nog zijn veiligheidstroepen opdracht om zich uit de steden terug te trekken. Verder heeft hij toegezegd dat opgepakte betogers vrijkomen en dat hij met de oppositie gaat praten. Daarmee moet er een eind komen aan zeven maanden van geweld in Syrië, waarbij meer dan 3000 mensen zijn omgekomen. Vertegenwoordigers van de Arabische Liga, mensenrechtenorganisaties en journalisten zouden zich vrij in het land mogen bewegen om toe te zien op naleving van het akkoord. Minderhedenorganisaties in Nederland vragen staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken om een harde aanpak van het discrimineren van niet-Westerse migranten. Aanleiding is een afstudeeronderzoek van twee sociologen van de Vrije Universiteit naar discriminatie in de uitzendbranche. Hieruit blijkt dat ruim drie kwart van de uitzendbureaus het verzoek inwilligt om voor een vacature geen Turk, Marokkaan of Surinamer te leveren. De minderhedenorganisaties zijn geschokt over de omvang van de praktijk. De openbaar vervoerstaking die voor zondag gepland stond in de drie grote steden gaat definitief niet door. Vakbond Avacabo had een 24 uur staking in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam aangekondigd tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. De bond praat sinds maandag weer met minister Schulz en daarom worden voorlopig geen acties voorbereid. Vrijdag praat Abfacabo opnieuw met de minister. Het weer, vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst wat zon, vooral in het oosten. In de loop van de dag meer bewolking en in de avond mogelijke spatregen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. U wilt uw medewerkers en klanten snel de beste IT-diensten bieden. Dus vraagt u zich af, welke IT past bij mij? Hoe profiteer ik van de cloud? Wat koop ik in? En wat wil ik afnemen naar gebruik?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 Nou, ik ga straks spreken. Maar eerst iets heel anders. Het taboe rond heroïneverslaving moet doorbroken. Dat zegt mijn eerste gast van vanavond, Annemiek van der Laan. Zij verloor haar geliefde vijf jaar geleden aan de gevolgen van drugs... en schreef er een boek over. Goedenavond. Dag. We hebben afgesproken uh, elkaar te tutoyeren, dus dat, uh, dat doe ik. Uh, het taboe rond heroïneverslaving. Jij hebt het al die tijd... Niet verteld aan mensen omdat je je schaamde? Ik schaamde me heel erg. Uh, ik kom ook niet uit een milieu waarin uh, heroïne gebruikt wordt. En mijn vrienden deden het ook niet. Dus ik uh, denk dat als ik gezegd had... Ik weet eigenlijk wel zeker van mijn vriend gebruikt heroïne. Ja, dat, dat, dat is not done. Dat is voor losers. Dus daar praat je niet over. Nee, nee. maar uh, als je het gedaan had, was het anders gegaan? Um, nou, ik, ik moet je zeggen, ik heb tegen één uh, vriendin verteld dat hij het gebruikte. En uh, zij kwam op een gegeven moment met een mededeling... ik wil je eigenlijk liever niet meer zien. Oh? Mijn, haar vriendin kon het niet aan en uh, zij heeft echt tegen mij gezegd... van dit is eigenlijk um, ja, een beetje het einde van het verhaal... ondanks onze vriendschap van 30 jaar. Dus dat stimuleert je ook niet echt om het verder te vertellen op dat moment. Nee. Jeetje, dat, wat heftig dat iemand dat zegt. Ja, dat was echt een klap in mijn gezicht. En toen dacht ik ook, op dat moment dacht ik van... ik moet dat ook verder tegen niemand, uh, ik moet het aan niemand vertellen. Ik moet het niet loslaten, want ja, mijn collega's... ik ben zelf journalist, uh, die zouden dat niet accepteren. En um, ik dacht, ik moet het echt voor me houden totdat hij genezen is. Als dat al mogelijk was ja, geweest. Ja, daar ging je vanuit dat dat mogelijk was. Ja, ja dat, daar heb ik voor gevochten. En hij ook, trouwens. Ja. Je schreef een, een aangrijpend boek... Um verslavende liefde, heet het, komt morgen uit. En uh, ja, je leeft als lezer helemaal met jou mee. Um, ja, de angst dat hij toch weer gaat gebruiken... want na een tijd weet jij dat, dat hij heroïne gebruikt. En uh, het stuk op de achterflap, dat is heel duidelijk wat jij voelt. Kun je dat even voorlezen? Ja hoor. Vier uur s'nachts. Een ijskoude kilte kruipt vanuit mijn, tenen, vanuit mijn tenen door mijn lijf. Naast me het bed van Joao. De slaapkamerdeur staat open, maar beneden is het stil... Voorzichtig loop ik de trap af en zie dat het licht in de wc nog aan is. Het rode streepje van het slot danst op mijn netvlies. De deur moet open. Uit de keukenlaat pak ik een schroevendraaier en wrik het slot open. Daar zit hij. Zijn gezicht tegen de kale muur. Een wit stukje vloeipapier plakt aan zijn bovenlip. Het is net alsof hij slaapt. Maar dat deed hij niet, want hij had zelfmoord gepleegd. Ja. Hij had uh, medicijnen genomen, wijn, heroïne. Ja. Hoe is het om dit te lezen, voor te lezen? Um, ja, dat is moeilijk. Uh, want het is iedere keer toch confronterend. En je probeert er niet aan te denken... omdat het iedere keer weer toch heel triest maakt. En um, ja, ik, ik, ik, ik moet je zeggen, ik lees het liever niet. Zie je het ook weer voor je, die situatie? Hoe ja. zie je hem weer zitten? Ja, ik zie hem echt zitten. Ja. Ja. Wat gebeurde er met jou toen je daarachter kwam? Ik bedoel, je zag hem zitten... Op dat moment bedoel je? Ja. Um, ik, heb, uh, ja, ik, ik, ik, ik raakte alle besef van tijd kwijt. Ik, ik weet dat ik één in twee heb gebeld. En ik weet dat ik naar boven ben gerend. Uh, want ik, ja, ik lag in bed, dus ik heb me aangekleed. Ik ben bij hem gaan zitten. Ik heb tegen hem gezegd dat ik bij hem was. Ik wist niet of hij mij hoorde. Ik wist helemaal niet uh, of hij dood was of dat hij leefde. En uh, ja, ik, ik heb gewoon gewacht totdat de ambulance kwam. De politie om, uh, om hem te animeren. Maar dat... Uh, Nee. reanimeren, Maar dat, dat, dat lukte niet meer. Ja. En ik, ik, ik weet er helemaal niets meer van. Het was een soort uh, ja, nachtmerrie. En, en wat gebeurde er vervolgens met je? Ik bedoel, wat gebeurt er met een vrouw... die jaren samen heeft geleefd met iemand die drugs gebruikt... en opeens gaat hij dood? Ja, dan stort je zelf ook in. Dan ben je... Je, je, je bent niet alleen je, je lief kwijt, je, je grote liefde... maar je bent ook... Alle, alle redenen die je hebt om, om voor te leven... want dat draaide toch het laatste jaar heel erg om hem. Om hem te helpen, om hem te redden. Alles is, is weg. De hele structuur in je leven is, is verdwenen. Dus ja, dan, dan word je een soort trillend hoopje uh, ja, ongeluk eigenlijk. En was er ook nergens een soort opluchting? Want hij bracht, blijkt ook uit je boek, ongelooflijk veel onrust, veel ellende. Nee, je ziet nee. nee te schudden. Nee, er was helemaal geen opluchting. Dat kwam uh, later... Maar dat heeft wel een, een, nou, een hele tijd geduurd. Uh, op dat moment was er alleen maar verbijstering en ook een schuldgevoel van... ik heb hem niet kunnen redden, uh, we hebben het samen niet gered. Het voelde eigenlijk een beetje aan uh, ja, als ons failliet, als, als het, het failliet van mijn bestaan. Het is allemaal niet gelukt, alles waar ik voor geknokt heb. En wanneer was er dan wel die opluchting? Nou, ik denk dat dat pas na een anderhalf, twee jaar kwam. Ik heb eerst moeten worstelen uh, om mijn schuldgevoel kwijt te raken. En dat, dat je niet genoeg voor hem gedaan had? Ja, dat het niet gelukt was. Dat, het, dat ik hem niet heb kunnen redden, want dat is toch wat je wilt. Hij was toch een soort, hij was toch een soort van uh, weerloos mens af en toe. Hij kon niet meer met die, met die verslaving omgaan. Hij kon niet met zijn leven omgaan. En dat dat niet gelukt is, ja, dat, dat, heeft, um, dat heeft mij heel veel pijn gekost... om dat te accepteren. Je, je beschrijft in je boek dat je hem tegenkwam. Ooit in de kroeg waar jij werkte, daar leerde je hem kennen. Je viel enorm op hem, op hoe hij eruit zag. Um, ja, hij blijkt een man met heel veel geheimen. Ja. Uh, veel verdriet uit het uh, verleden en moeilijk te doorgronden. En met een lieve kant, maar ook met een hele donkere kant... die je zelfs mithandeld heeft soms. Ja. Die lieve kant die wil jij ook eventjes nu voor het voetlicht brengen, hè? want die was er ook. Die was er zeker. Joao was iemand die uh, mij vertelde... als ik een spinnetje vond, dat ik hem uh, naar buiten moest brengen... dat ik dat spinnetje absoluut niet dood mocht maken. Hij was, uh, was een ontzettend lief, warm mens... En uh, wij waren op een gegeven moment op vakantie in Spanje, uh, waar ik een huis had. En uh, dan gingen we hele wandelingen maken en dan liet hij me alles zien in de omgeving. En dit is een van die wandelingen. En dan schrijf ik al die uh, kleuren, de geuren van dit ongerepte land. Ik heb nooit iemand kunnen uitleggen waarom dit alles me zo gelukkig maakt. Maar Joao snapt het zonder woorden. Hij slaat zijn arm om me heen. Fijn, hè? wijst hij, terwijl, om, terwijl hij om zich heen gebaart. Hoe we uren kunnen lopen zonder iemand tegen te komen. Dat mis ik zo in Nederland. Ik knik, sla mijn armen om zijn middel... en leg mijn hoofd in de holte van zijn nek. Het is precies wat ik ook voel. Ja, dat tekende hem. Want jullie hadden een enorme verbondenheid, blijkt uit alles, uit dat boek. Ja. Maar ondertussen wordt hij een ander mens als hij gebruikt ook. En drank gebruikt ook. Ja. Hij, het, was met hem, het was de hemel of de hel, Er zat eigenlijk weinig tussen. Als hij niets gebruikt had, dan uh, was hij een ontzettend aardige, lieve, warme, zorgzame man. En als hij gebruikt had, werd hij of heroïne of alcohol, werd hij agressief. Um, hij wist soms helemaal niet meer uh, waar hij was, wat hij had gedaan. Hij had blackouts. Um, maar ik denk dat dat komt omdat hij inderdaad een geheim had. Ik, ik stuitte bij hem iedere keer op een soort muur. als ik vroeg, als ik doorvroeg over zijn verleden. En um, ja, dan draaide me soms letterlijk de rug toe. En dan, uh, ja, dan, dan was het alsof de stoppen bij hem doorsloegen. En soms ging hij dan ook het huis uit. En dan verdween hij. En dan kwam hij heel dronken weer terug. En dan was het een monster. Ja, wat ongelooflijk moeilijk voor je, toch? Ja, dat was heel lastig. Heel ja. erg lastig. Um... De grote vraag is natuurlijk, dat heb ik me ook af zitten vragen... toen ik het boek las, waarom ben je niet weggegaan? Was, was het zo, dat heb ik me dus af zitten vragen... hield je wel genoeg van jezelf om te denken... ik laat mij dit niet gebeuren? Ja, ik denk dat ik heel, heel erg van mezelf hield en hou. Gelukkig, ja, heel goed. Ja, maar dit was sterker. Dit, was, dit is een verhaal van een hele grote liefde. En uh, ja, het, het gaat ook om de onmogelijkheid om elkaar los te laten. Ik kon hem niet loslaten. Ik had altijd in mijn achterhoofd, ik moet jou redden. En als ik maar genoeg mijn best doe, dan lukt dat ook. En, en uh, dan cijfer je jezelf gewoon weg. Dat, dat, dat is een soort mechanisme. Ik denk dat meer mensen dat hebben die een partner heeft. Hebben die een, die een verslaving heeft. Ja. ja, psychiater Bram Bakker, die uh, ga je uh, morgen het boek aanbieden als ja. eerste. Die zegt daar ook iets over. We hebben hem daarover gebeld. En hij legt uit waarom het inderdaad zo moeilijk is voor partners om weg te gaan. Nou, om te beginnen moet je natuurlijk bedenken dat als je heel veel van iemand houdt... dat het dan heel erg lastig is om op rationele gronden te besluiten... ik stop er maar mee. Het tweede is dat die mensen op een gegeven moment natuurlijk heel erg op jou gaan leunen. En je ook wel voelt van als, als ik ermee ophoud, dan wordt het nog erger... Dus je belandt eigenlijk in hetzelfde probleem psychologisch als de verslaafde. Waar stel ik de grens? Tot hoever wil ik gaan? Het is ook iets wat heel veel aandacht en zorg behoeft. Omdat uiteindelijk na verloop van tijd iemand als Annemiek even hulpbehoevend is geworden. Als haar verslaafde vriend. Klopt het, denk je, wat hij zegt? Dat jij hulpbehoefend werd? Ja, ik, ja ik, ik, uh, ik schrik even. Maar ja, als ik goed bij mezelf te raden ga, dan denk ik dat dat wel klopt. Ja. Alleen, en daar begonnen we ook mee, heb je geen hulp gezocht? Nee. Stel dat je uiteindelijk wel het had verteld aan mensen. Je vertelde die vriendin die wilde eigenlijk geen vriendin meer met jou zijn. toen ze dit hoorden. Stel dat je het nou wel aan een wijze vriendin. die dit niet had gezegd, had verteld. En ze had gezegd: Annemiek, dit moet je niet doen. Lieve schat, dit moet je niet doen. Dit, dit, dit richt je helemaal te gronde. Wat dan? Nou, um, dat is op het laatst ook wel gebeurd. Althans niet dat ik verteld had dat hij heroïne gebruikte... maar dat ik, dat ik doorhad had dat, uh, dat ik dit niet kon doen... Uh, dus, dus toen heb ik hem ook het huis uitgezet. En vervolgens is dat hele traject van afkikken in werking gesteld. Maar ik, ik, ik denk, uh, ik weet niet of ik daar iets op uit had gedaan... maar ik zou er wel voor willen pleiten dat mensen dat doen. Dat ze, dat ze met hun verhalen naar buiten gaan. En dat ze hè, het aan vrienden vertellen. Omdat je het alleen niet aan kunt. Je glijdt steeds verder weg. Je, je kunt je werk niet goed meer doen. Je kunt je niet meer concentreren. Dus ik heb het onlangs aan een oud collega verteld. Uh, waar ik toen mee werkte. En die zei, had het maar gezegd had het maar tegen me gezegd. Ik had het best begrepen. Um, ja, en achteraf had ik dat misschien ook beter wel kunnen doen. Zou het je opnieuw kunnen gebeuren? Nee. Zoiets? nee. Weet je het zeker? Ja. Weer een man die heel erg van je houdt. Hè? Op ja. diezelfde bijzondere manier. Nee, dat, dat, uh, nee. Dat, ik, ik, dat zou ik meteen afhouden. Als ik het zou merken, dan... Uh, nee, dat, dat uh, heeft geen kans meer. Nee, absoluut niet. Je vader, daar heb je het boek aan opgedragen. Waarom? Omdat mijn vader mij heel erg gesteund heeft. En um, ja, mijn vader altijd een hele grote steun voor mij is geweest. Ook tijdens het schrijven van het boek, als ik het even niet meer zag zitten. Omdat het toch wel, ja, het rakelde heel veel omhoog. Heel veel op, en waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. En dan kon ik hem altijd bellen. En dan zei hij, ach, ja joh, uh, morgen schijnt de zon weer. Of zoiets dergelijks. Ja. ja. En heb je het hem ooit verteld? Of nee. van hij opeens nadat zou uiteindelijk zelfmoord pleegde, daarachter dat zijn dochter... heel lang iets had gehad met een drugsverslaafde? Na een tijdje. Na een tijdje want op het moment dat hij overleed... toen dacht ik, ach, het kan me ook allemaal niet zoveel meer schelen. Um, want want he, uh, hij is weg, dus wat, wat kan mij het bommen? En toen heb ik het wel aan, aan een aantal mensen verteld... onder meer aan mijn vader, aan mijn ouders. Ja. En hoe vonden ze dat? dat ze... Nou, ze zijn er niet echt op ingegaan. Nee? Nee. Hij vond het heel naar voor me, maar zonder daar een heel, heel verhaal aan te spenderen. Nou is het zo, jij zegt, het taboe moet doorbroken worden. Ja. Um, misschien moet er wel eerder hulp gegeven worden aan jou... Als, als, eh, na, of, oh, he, als iemand die ernaast leeft. Ook aan hem, voor zover dat mogelijk is dan. Want, wat blijkt ook uit jouw boek, dat als jij hulp vraagt... dat er ook vaak gezegd wordt... ja joh, ik bedoel, je begint elke keer weer wat met hem. Hij komt elke keer bij je terug en uh, je laat hem niet gaan. Dus we staan ook een beetje met onze rug tegen de muur. Snap je dat, die reactie? Uh, nee, die snap ik niet helemaal. Uh, want in dit geval heb ik de politie een aantal keren ingeschakeld uh, voor Joao. Omdat hij gewoon uh, ja, als een dolle tekeer ging. En daar, daar was een mogelijkheid om hem te laten opnemen. En daar heb ik voor moeten vechten. Ik heb geprobeerd om dat te laten gebeuren. Dat hij dus uh, geholpen kon worden. En als er dan tegen je gezegd wordt. Ja, maar jij, jij komt hier nu wel met, met, met, het, met het verhaal dat hij zo, zo slecht is. En dat hij uh, he, niet goed voor je is. Um, wat doe je dan? Waarom neem je hem dan inderdaad terug in huis? Dat vind ik een, een, een reden om iemand niet te helpen. Ik vind dat een hulpverlener, op het moment dat jij met een verhaal komt... van mijn man, die, die doet dit en dat voor rare dingen... Dat, dat ze dan moeten ingrijpen. Politie of hulpverlening of wat dan ook. Hoe dan ook. Jou eigenlijk niet helemaal serieus nemen in je eigen gedrag. Ja. Jou eigenlijk ook helpen en beschermen tegen ja. jezelf. Ja. Misschien ook dat, ja. Het is uh, inmiddels vijf jaar geleden. Ja. Um, durf je een nieuwe liefde aan te gaan? Ja hoor, ja. Is die er al? Nee. Zou je het willen? Nou, als het zich aandient. <laughs> ja, als het zich aandient. Maar ik, ik, ik, um, ik ben nog heel erg met João bezig. Niet meer dagelijks, maar het zit nog wel in mijn achterhoofd. Ja. En uh, ja, ik stel denk ik wat hogere eisen op het ogenblik. Is het uh, goed geweest voor jou dat het boek er is? Ja, het, het, het hoofdstuk, uh, het boek kan dicht nu. Hè? Ik bedoel, uh, het, het, het verhaal is klaar en uh, ik, kan, uh, ik kan verder. Je kan iets afsluiten. Ja. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, heel veel geluk en vooral ook harmonie in je leven. Dank. Annemiek van der Laan, daar sprak ik mee. En morgen is dus de presentatie van haar boek Verslavende Liefde. Dank. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Avonturier Bernice Notenboom zocht samen met weervrouw Margot Ribbrink... in een kajak op de Afrikaanse Nigerrivier naar sporen van klimaatverandering. En aanstaande zondagavond zendt Max een verslag van haar nieuwe expeditie uit en die heet Desert Alert. Goedenavond, Bernice. En ook wij hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, want we zijn collega's, nietwaar? Ja. <laughs> ja. Ik ken je als poolreiziger nu opeens de desert in. Ja, kou van extreem. Ja, blijkbaar. Ja, was het <laughs> heel anders. Het was heel anders, inderdaad. <kwijnt> maar eigenlijk ook weer hetzelfde. Zand, ijs, het is, uh, je kunt je nergens verschuilen. Het is uh, dezelfde gevaren, spelen een beetje. Ja, en kon je er net zo goed tegen tegen de hitte als tegen de kou? Uh, ik vind hitte nog moeilijker. Met de kou kun je opkleden, maar de hitte, ja, dat is, dat is lastiger. Op een gegeven moment kun je maar, uh, ja, je, kunt je kleren uitdoen, maar. Ja, dan houdt het op op een gegeven moment. Houdt het op. <laughs> ja. uh, we gaan heel even luisteren naar een, een trailer van die documentaire die we zondag gaan zien bij Max. We think we choose our journeys, but they really choose us. My journey for the last 10 years has been to explore the extreme corners of our Earth. To learn firsthand about how fast the climate is changing. I came to Mali to kayak the Niger and Bani rivers. 750 kilometers all the way to Timbuktu. And along the way, I asked the locals what's happening to their climate. Ik heb de beelden gezien van het documenteren, tenminste een aantal. Uh, jullie waren daar, uh, ook uiteraard een cameraploeg. Allemaal in je eigen kajak. We worden in deze trailer 750 kilometer afgelegd. Mm. Zo, elke dag. Een heleboel yeah. uren. Ja. Yeah. Pittig. was wel de bedoeling, maar we hadden niet zoveel rekening gehouden met uh, de wind. Ja. Die komt uit het oosten van de Sahara eigenlijk. En uh, dat goeide, gooide wat roet in ons eten, letterlijk. Want uh, we dachten dat we iedere dag 40, 50 kilometer zouden kunnen kayaken, Maar dat hebben we sommige dagen gewoon niet kunnen halen. Nee, maar jij was verantwoordelijk voor je eigen kajak. Dus spierballen zijn een beetje aangekwetend, ja. toch? toen <laughs> wel. Nu zijn we nu weer helemaal af. Maar <laughs> Best zwaar. Ja, het is heel zwaar, ja. Ja. we hoorden ook in die trailer hè, dat het je te doen was om de, de gevolgen van de klimaatverandering te zien. Uh, en je bent dus naar Mali gegaan. Mm -hmm. Je hebt daar gekeken naar wat voor veranderingen daar te zien zijn. Uh, waarom nou precies naar Mali eigenlijk? Dat is nou precies een land wat uh, voor het grootste gedeelte in de Sahel en ook uh, in de Sahara ligt. En die Niger, die rivier, die is 4200 kilometer lang. Die gaat echt door zes landen en... Ja, die ligt precies op de grens tussen de Sahara en de Sahel. Ja, en dat is uh, de grens ook waar de regen wel en niet kan komen. En dat is wat we wilden onderzoeken. Dat, uh, Mali krijgt ieder jaar uh, regen. Hè, mm -hmm. Dus een monsoon voor drie maanden. En dan daarna is het droog en, en stoffig en, en warm. Maar die monsoon die kan gaan veranderen. En dat, uh, ja, dat was ons uitgangspunt. Wat gaat er dan gebeuren als die monsoon niet meer naar Mali gaat komen? Als die zeg maar te zuilen zou blijven. En die monsoon is. De monsoon, de moeson, zeg je in Oh, de Nederland. moeson. Sorry, <laughs> ik zeg het altijd in het Engels. Monsoen, de moeson, ja. De moeson, oké. Okay. Die komt vanuit de Evenaar en die gaat naar het noorden... en die gaat weer terug naar het zuiden. Dat is het enige wat hij doet eigenlijk. Die gaat met de stand van de zon mee. En die komt dan zeg maar in augustus, september, heel klein beetje... twee, drie maanden en dan is het weer voorbij en dan gaat hij weer terug. En dat wilden we onderzoeken. Stel dat dat niet meer komt, die regentijd. Nou, en dan? Ja, want wat, wat voor gevolgen heb je gezien? Je bent daar dus in die ook langs al die locals gegaan... langs die kleine uh, dorpjes langs de Niger. Wat zie je dan aan verandering? Ja, het is een beetje moeilijk te constateren, heel concreet... omdat uh, we hebben ook wetenschappelijk onderzoek gedaan van tevoren bij het KNMI... en die zeggen ook van ja, de wetenschappers zijn hier heel erg verdeeld over... Uh, de helft zegt het gaat droog worden, de andere helft zegt het gaat natte worden. Nou, dat weten we nog niet helemaal, want het is echt ook te jong wat er aan de hand is met de wetenschap. Maar wat we dus wel weten is het gaat gewoon extreem worden. Net zoals in Nederland, ook daar heel extreem. He, dus we hebben, ze hebben twee hele natte regenjaar, regentijden achter, achter elkaar gehad. En dit jaar gewoon nul regen. Nou ja goed, als je daar afhankelijk van bent, als je een boer bent en je wil je zaadjes planten... en de regen komt niet, ja, dan houdt ho oogst ook op. En dus de extremiteit. En als het wel al regent, dan is het ook niet heel erg mondjesmatig. Maar dan komt het echt met bakken uit de, uit, de, uit de hemel. En dat vertelden al die mensen jou in ontmoetingen daar in het Frans, neem ik aan? In het Frans. Ja. En uh, dan ging je daar zitten. Als je gelukkig. Ja, Precies, want ik neem aan, waren, waren er ook tolken mee? Ja, wel de vertalers. Wel de, ja, en, en al die stammen spreken ook weer andere talen. Dus met de Tourig moet je weer een andere taal spreken dan met bijvoorbeeld uh, de Bozo of met de Fulani stammen ja. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je was. Maar daar kwamen we uit. We hadden mensen die verschillende talen konden spreken. Maar heel concreet even, we, hadden, we het eerste dorpje waar we, waar we kwamen... zeiden ze dus dat het 800 mm had geregend binnen 48 uur tijd. Nou, om dat even in perspectief te gieten, dat is dus ongeveer net zoveel regen... als, als in een jaar in Nederland valt. Nee, ja. Dus er komt echt in 48 uur helemaal gewoon, ja, ja. staat zo'n dorp onder. Maar houden ze dat bij? Ik bedoel, is het zo dat zij daar inderdaad ook op letten? Want als ze zeggen 800 millimeter, hebben ze dat dan bijgehouden... of is dat een soort schatting? Nee, nee ze hadden emmers neergezet. <laughs> en als je dus 10 liters... Uh, vol hebt. Dus uh, de emmers van 10 liters. En als die allemaal vol staan is dat ongeveer uh, 800 millimeter regen. Zo hebben ze dat kunnen rekenen. En is het zo dat zij zich bewust zijn van de gevaren die eraan staan te komen? Dat zij inderdaad dachten, oh, nou mooi dat jullie eens langskomen. Want dan willen we het er eens over hebben. Ja, ja, nee. Het hing, het hing heel erg vanaf waar we waren. Dus uh, 80% van de mensen in Mali zijn moslim. En Dus die verwijten het dan van, nou ja, dan zijn we niet genoeg naar de moskee gegaan. Oh ja, die denken dat het ja. hun eigen fout is? Ja, de Koran spreekt, ge, spreekt een hele uh, grote rol. Anderzijds, als je dus bij stammen kwam die, uh, ja, die daar niet zo... Uh, mee te maken had. En dan, dan was het, werd het wel duidelijk dat klimaatverandering... wel heel erg hoog op het vaandel stond. En, maar Mali is ook een beetje aan het veranderen. En vroeger gingen alle intellectuele mensen weg. Die gingen studeren in Frankrijk of in, in Parijs en zo. En die bleven daar. Die kwamen niet meer terug. Dat is dus nu niet meer zo het geval. De grenzen zijn dichtgegaan. Dus de mensen die, uh, die willen studeren... die gaan of uh, in hun eigen land studeren... of ergens in een ander Afrikaans land... maar gaan heel erg terug naar Mali om, om het land zelf uh, te helpen. Dus je hebt ook wel best wel een soort van een nieuwe intellectuele elite... die daar aan het ontstaan is, die, uh, ja, die wel degelijk weet wat er aan de hand is. En die dus samen met die NGO's en met, met, met andere ontwikkelingsorganisaties... daar uh, aan het werk uh, gaat. Welke ontmoeting zal je nou voor altijd bijblijven? Nou, wat mij... Ja, ik hou heel erg van de kamelen. <laughs> en van de toereg, want dat zijn natuurlijk nomaden. En dat spreekt mij uh, als avonturier heel erg aan. Ja, voel je een beetje mee verwant. Ja, daar voel ik me heel erg mee verwant. Gewoon een beetje uit een klein zakje leven. En die... Uh, we hadden, Wij wilden eigenlijk dus doorgaan naar zo'n zoutmijn... Helemaal naar het noorden, dat was nog 400 of 500 kilometer met een kameel, maar dat is veel te gevaarlijk. We werden teruggefloten door het ministerie van Buitenlandse Zaken, want toen de tijd, dat was net voor de Arabische lente. Oh. Toen zeiden ze van ja, als je dat gaat doen, nu dat is niet handig, want je hebt dus die Al-Qaeda-cellen cellen, die, die actief zijn. En ja, er zijn gewoon rebellen daar in die woestijn die mensen kidnappen voor ransom, voor, voor, gewoon voor losgeld. Dus we dachten van nou oké, okay, dat kunnen we dan niet doen, maar we zijn wel om een heel klein beetje in die Sahara geweest en hebben we ook toerecht families ontmoet. En die vertellen dan inderdaad die verhalen van de droogte. Van 73, 84... Uh, wat is het, 76... of ik bedoel 97. Het is een aantal van de jaren. Iedere 15 jaar zijn we enorme droogte. Dat is natuurlijk, dat heeft niet zoveel met klimaatverandering te maken... maar waardoor ze dus honderdduizenden kamelen verliezen. En dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En dat, die verhaal hoe die mensen dat doen... En, en dan eigenlijk gedwongen zijn om terug te gaan naar de stad... het weer helemaal opnieuw op te gaan zetten... ja, dat houdt me, dat houdt me wel bezig. Het is uh, je, je weer helemaal opnieuw uit gaan vinden. Hè. Daar komt het op neer. Wat heb je met kamelen? Ja, dat zijn fantastische beesten. Dat, dat is dit gewoon, uh, die zijn zo eigenwijs. En, en, en een beest wat gewoon 14 dagen zonder water in die, in die enorme woestijn kan lopen en kan functioneren, dat vind ik heel bijzonder. Nee. Jullie zijn in die kajak dus die rivier afgegaan. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat daar behalve uh, daar dan verderop die kamelen... dat daar ook hele enge beesten in die rivier zitten, of niet? Ja, niet meer zo. Die zijn beest, die, de meeste zijn al dood. Hè? Dus de, de krokodillen zijn allemaal afgemaakt. Het enige wat je nog vindt... Afgemaakt? Ja, gewoon voor huid of voor, voor vlees eten. Of, okay. uh, of Omdat ze te gevaarlijk zijn. Want de meeste mensen die aan die Niger-rivier leven, die vissen. Dus die kamelen, of de, de krokodillen komen niet meer zoveel voor. Wat je nog wel hebt zijn nelpaarden. En die zie je wel af en toe. En dat is natuurlijk oog in oog met een nelpaard. Ja, met die enorme ik. grote bek. <laughs> en daar moet, je, ja, daar moet je wel voor oppassen. Maar ja, ze zijn onvoorspelbaar, dat weten we. Meer mensen worden gedood door nelpaarden dan door krokodillen, overigens in Afrika. Maar, um, en ja. Toen dacht je, ach, nou ja, ik zit hier wel veilig in elkaar. <laughs> nee, Vlakbij het dacht water. Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is dan toch linkerboel, of niet? Ja, maar je ziet ze wel. Je weet ongeveer waar ze, waar ze zitten en waar ze wonen. En Wat moet je dan en... doen? Ja, zo snel mogelijk wegpeddelen, uit hun, uit hun, uit hun gebied weggaan. Ja, ja. Ja. Maar dat, dat, dat was maar een paar momenten. En dan uiteindelijk, hè, jij dus met, samen met uh, Margot Ribberink. Um, en dan kwam je langs die dorpjes en je komt dus in, in Mali in de binnenlanden. Waar sliep je dan? Wij kampeerden gewoon aan de oever in tentjes. Ja, Klopt bij die nijlpaarden? Nee, die nijlpaarden die zijn uh, in de rivier, die, die komen niet zo, niet zo aan land. Uh, nee, we, gewoon waar we wilden als, zeg maar, als we ons doel hadden bereikt. Want 750 kilometer en dat moet je dus uitsplitsen zeg maar, op uh, een paar maanden tijd. Dus we waren zes weken daar onderweg. Dus zeg maar vijf weken. Dan moet je uitgerekend hoeveel kilometer je per dag af, per se moet afleggen. Nou ja, en dan daarna is het, uh, ja, het donker. Het wordt zes uur donker. Ja. Dus dan moet je aan de, aan de kant. Tentje ja, op slaan, kampvuurtje lekker slapen. Ja. Maar goed, jullie hebben dus uiteindelijk in kaart gebracht... wat die uh, veranderingen zijn. Tenminste geprobeerd om aan te geven wat er uh, veranderd is. Wat doen jullie daar dan nu vervolgens mee? Uh, nou, de, de discussie van klimaatverandering... dat is een, een hele belangrijke. En juist uh, in die gebieden waar we het helemaal nog niet zo kunnen inschatten... wat nou uiteindelijk gaat gebeuren... Maar... Wat een grotere rol gaat spelen nu op dit moment, is dus en dat heeft ook indirect met de klimaatverandering te maken. Het is dus gewoon dat land grabbing, dat landje pik van al die landen wat daar, wat, wat wij heel erg hebben gezien in Afrika. Daar zijn we echt direct mee geconfronteerd. Namelijk hoe dan? Nou, we kwamen, we hadden ervan gehoord, maar toen was Gaddafi nog aan de macht in Libië en die had daar in Mali een, een kanaal gegraven van 42, 42 kilometer lang, met, uh, aan het einde een, een, een kleine landingstrip met de bedoeling dus om reis te verbouwen voor de mensen in Libië. En dus de boeren zijn allemaal verdreven. Die zijn eigenlijk een beetje afgekocht voor een hongerloontje. Die moesten maar weg. En vervolgens wordt daar dus nu enorme grote uh, velden met rijst verbouwd. Die met het vliegtuig naar Libië vervoerd worden. Nou ja, En dat is, dat is maar één voorbeeld. En dat is alleen Libië. Maar China bijvoorbeeld. Ja, die heeft al vijf keer zoveel land gekocht in Mali. Dus eigenlijk overal in Afrika waar zon is, waar water is, waar land is. Daar komt het voor. Ja, ben je somber naar huis gegaan? Nou, ja en nee. Dit, dit, is, dit is verschrikkelijk. En dit is, dat kun je niet stoppen. Want de regeringen verkopen gewoon het land aan die landen. Anderzijds is het, uh, zijn er hele goede, positieve, kleinschalige, simpele projectjes... die er overal opkomen. Die, en die ook door de Malinese zelf worden gestart. En daar heb ik dan wel weer hoop op. Uh, hoop op. En die zijn dan goed voor het klimaat, die projecten? Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, het, het graven van... van het, het graven van, van, van uh, slootjes waar het water in blijft staan... en niet meer bomen omkappen, zodat, je de, hè, zodat het bos blijft behouden. En het planten van, van bossen in, in het water voor de vogels en voor de vissen. Ja, dat zijn allemaal hele mooie dingen. Dus het zit allemaal in mijn film. <laughs> Precies. Dat is heel goed om te zeggen, want iedereen moet gaan kijken natuurlijk. Hè? Uh, de expeditie dus op de Niger. Uh, aanstaande zondag bij Max het verslag op Nederland 2. Dankjewel, avonturier Bernice Notenboom. Dankjewel voor ja. je komst. Ja, dit was hem weer voor vanavond twee dingen. Uh, morgen acht uur zit ik hier weer met twee nieuwe dingen. En op onze site kunt u eventueel programma's terugluisteren of een reactie achterlaten. Straks wordt er gevoetbald, want Ajax speelt tegen Dynamo Zagreb. NOS Langs de Lijn betekent dat met uh, Robert Meder. Maar eerst hebben we nu de hoofdpunten van het nieuws van half negen met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS Journaal.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 Minderhedenorganisaties in Nederland vragen staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken om een harde aanpak van het discrimineren van niet-westerse migranten. Uit een afstudeeronderzoek is gebleken dat driekwart van de onderzochte uitzendbureaus een verzoek inwilligt om geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren. Een rechtbankjury in New York heeft de Russische oud-militair Victor Boet schuldig bevonden aan wapenhandel en samenzwering. Hij kan levenslang krijgen. Boet is een voormalige luchtmachtofficier van het Rode Leger... die honderden raketten, duizenden machinegeweren en miljoenen kogels wilde leveren... aan Amerikaanse agenten die zich uitgaven voor varkstrijders. En bij Amsterdam muidenpoort heeft de politie een trein stilgezet... vanwege een grote vechtpartij. Fans van Ajax en Dynamo Zagreb, die dus vanavond in Amsterdam tegen elkaar spelen... zouden in de trein met elkaar op de vuist zijn gegaan... Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie haalt de trein nu leeg en fouilleert alle reizigers. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, Champions League avond. Over een klein kwartiertje begint Ajax aan de thuiswedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Het mag bekend zijn dat de winst voor de Amsterdammers een must is. De Europa League is dan zeker, maar wellicht zit er meer in. De verslaggevers zijn Andy Houtkamp en Bas Stigler in een ongetwijfeld sfeervolle arena. Bas, uitverkocht huis? Uh, nou, dat is nu nog niet vast te stellen, want dat gebeurt hier altijd wat laat op volstroom. Maar gaat er maar vanuit. Volgens mij is alles uh, uitverkocht in de Champions League, en terecht natuurlijk. Wat is de verwachting van vanavond, want ik zeg dat wel zo makkelijk, bij, uh, uh, dat winst een must is. Waar zit dat er ook in? Uh, nou ja, dat denk ik wel, onder normale omstandigheden, ook met die wedstrijd van twee weken geleden. hier ook denk ik dat Ajax beter is dan Zagreb. Uh, daar twee weken geleden gewonnen met 2-0, terecht. En behalve dan misschien in de eerste fase goed gevoetbald. En uh, Ajax weet vanavond dat er ook wel het een en ander op het spel staat. Want als Ajax vanavond wint, dan is het zeker van Europese overwintering. Uh, want dan is Ajax sowieso minimaal derde in de pool. Dan kan je dus nog tweede worden, ook als het allemaal mee zit, maar dan weet je sowieso zeker dat je het doorstart hebt in de Europa League. En dat is wat vroeger graag willen. Omdat je daarmee nou ja, ook voor je penningmeester het een en ander zeker stelt voor na de winter. Ajax doet dat in de opstelling zoals we hem eigenlijk verwacht hadden. Uh, Miralem Sulemani is weer inzetbaar en speelt. Sigtorsson, de spits natuurlijk nog altijd niet beschikbaar, ook Boimessen, gebaseerd aan de hamstring. Niet be euh, beschikbaar. De laatste waarschijnlijk zelfs tot de winterstop uitgeschakeld. Dat is een tegenvaller. Van dus weer terug. De Jong in de spits. En Boerrichter aan de voorkant. Dat zijn de drie mensen die het aanvallen moeten gaan doen. Een middenveld met Jansen, Eriksen en Eno. En een verdediging met Anita. Vertongen, Aldewereld en Van der Wiel. Vanaf links. Dat is wat onorthodox voorgelezen, maar toch. En in Het doel, er is nog wat gefilosofeerd, speelt Ajax met drie of vier verdedigers. Op papier lijken dit er dus vier, hoewel je kan er ook nog wel wat schuiven natuurlijk. En misschien is dat de bedoeling ook, dat het gaandeweg de wedstrijd gaat gebeuren. Maar voorlopig ziet het eruit als een traditionele 4-3-3. En is dan de vraag, Andy, wat doet Dynamo Zagreb, waar jij je in vast hebt gebeten? Absoluut, absoluut. Als je kijkt naar de tactische opstelling die we van de UEFA altijd krijgen, dan is het dan een hele aparte. Vier verdedigers, dat is niet zo gek. Een keeper is ook niet zo vreemd. Dan uh, een kommetje, uh, ja, een, een zoals het zo mooi heet, op het middenveld. Met uh, Leeko, bekende naam. Met Badelje, de aanvoerder. En Calejo, uh, dat is een Argentijn. Punt achteren. Dan 1-1-1. Kovacic, dat is een hele jonge uh, supertalent van Dynamo Zagreb. Hij speelt in plaats van Bigi Rai. En dat was opvallend, omdat hij Bigi Rai, Bigi Rai, uh, vorige keer een van de betere spelers was. En een aanvallender speler dan Kovacic. Uh, Samir kennen we nog van vorige keer een uh, Braziliaan. En Rukavina is de spits. Maar ik denk dat het gewoon een beetje naast elkaar gaat lopen. Dat die Kovacic, Samir en Rukavina elkaar zullen afwisselen richting het doel van Vermeer. Drie keer heeft uh, Dinamo Zagreb in uh, Amsterdam gespeeld. Twee keer hebben ze gewonnen in 1999 en 2008. Maar het is ook de enige ploeg. In de groepen van de Champions League die nog niet gescoord heeft tot gisteren. We hoorden Genk daar ook bij van Mario Been, maar die hebben gisteren dus gescoord. De enige ploeg in de Champions League groepen die nog niet gescoord heeft is Dynamo Zagreb En wat mij betreft kan het ook zo blijven. Goed, um, gaan wij even een verdieping hoger in dit gebouw kijken bij uh, Ronald van der Geer. Die uh, op onze redactie op, uh, ik weet niet hoeveel televisies, uh, de andere wedstrijden gaat volgen. Hoeveel zijn het er eigenlijk, Ronald? Uh, 23, als ik zo om me heen kijk en heel snel tel. Maar is, ik, is, ik is ga wel wel even kijken veel, hoor. Het is, is, is iets te veel, Ja, <laughs> lijkt, me, lijkt me wat overschat. Gaat ja. je niet lukken, gaat links worden. Zeg even een, um, een paar opvallende feiten. Als uh, uh, ik zo de groepen, die heb ik voor me liggen qua standen. Dan lijkt mij de meest interessante, en de meest boeiende groep aan, mee. Ja, want daar uh, ligt het uh, redelijk dicht bij elkaar als we het hebben over Bayern, Napoli en Manchester City. En kan Villarreal vanavond dan ook geval geëlimineerd worden als het uh, niet uh, wint thuis van Manchester City. Nou, waarom zou je thuis winnen van Manchester City, ploeg die zo in vorm is. Dus in deze pool uh, is dat een van de wedstrijden. Het Nederlandse aspect aan Villarreal is de basisplaats voor Jonathan de Guzman. Die op het middenveld speelt in een aanvallende rol. En dan de controleur bij Manchester City, Nigel de Jong, tegenkomt. Dat is dus de, het Nederlandse aspect aan die wedstrijd in Poel A. En de koploper is Bayern München. Dat ontvangt de nummer 2. Dat is dus een buitengewoon interessante ontmoeting: 7 en 5 punten. 7 voor Bayern, 5 voor Napoli. Bayern Napoli staat vanavond onder leiding van de Nederlander. Jorn Kuipers, die door uh, nog een heleboel Nederlandse mensen wordt geassisteerd. Maar hij vanavond dus de baas bij Bayern Napoli. En dat is inderdaad een, een buitengewoon interessante pool. Waar er dus vanavond al definitief één geëlimineerd kan worden. Maar waar Manchester City toch heel graag naar die top wil kruipen. En daar vanavond dus de gelegenheid voor heeft. Ja. Uh, speelt uh, Westen Steyder in groep b met Inter? Die speelt. Uh, wat opvallend is, is dat Luc Castaños niet speelt. Uh, althans dat hij niet bij de selectie zit. Castaños speelde afgelopen weekend tegen Juventus een, uh, een helft. En mocht dus invallen in die, uh, in die wedstrijd. Leek dus opgeschoven te zijn in de pikorde. Maar moet zijn plekje nu weer afstaan aan Diego Milito. Spits die uh, ooit uh, Inter de Champions League bezorgde... door twee keer te scoren tegen Bayern München. Wat heeft gesukkeld. Maar hij staat dadelijk in de punt van de aanval in de wedstrijd tegen Lille. Waar dus inderdaad ook Wesley Sneijder vanaf de aftrap bij is. In de Champions League gaat het best aardig met Inter. In de competitie natuurlijk niet. staan uh, uh, heel laag geclasseerd op de 17e positie. En uh, ja, vanavond tegen Lille moet het dan gebeuren. En dat uh, is de hekkensluiter in deze pool. Dus je zou ervan uit kunnen gaan dat intervolvertrouwen vertrouwen begint tegen Lille. Dat dan voor misschien wel zijn laatste kans vecht. tegen CSKA en Moskou is de andere wedstrijd in, in ja. deze pool. En we hebben groep C nog over. Met Benfica, Manchester United, Basel en Ottolul Galati. Dat kan er ook uitvliegen vanavond. Ja, Otolul Galati, zoals hij het moet ja. uitspreken. Oh, de Roemeense sorry. kampioen. Sorry. Ja, die, die nu uh, achter staat. En... ...totaal geen, geen schimmer is van wat het vorig jaar was. Tegen Manchester United, dat in de competitie tweede staat... ...maar in deze pool uh, ook tweede. Op twee punten achterstand van Benfica. En dat is over twee weken de tegenstander. Dat is de wedstrijd Walersdom. Draait dan in die pool. Manchester United tegen Benfica. Vanavond dus spelen thuis tegen de Roemeense kampioen. En Benfica speelt tegen Basel in de wetenschap. Dat er twee weken geleden met 2-0-1 van de Zwitserse kampioen. Dus daar lijkt het wel te gaan tussen Benfica en Manchester United. Ja, overigens lijkt het net alsof je in het stadion in de arena zit. Maar dat komt er dat er een tv hard aan staat, denk ik bij. Uh, uh, ja, ik, heb, ik, denk, <laughs> ik, ik zal ook bewijzen dat er 23 TV's aanstaan. Dus ik heb ze ook alle 23 <laughs> tegelijk hard gezet. Ik hoop dat je er wat van meekrijgt. Ja, nou, dat is ja. gelukt. <laughs> Goed, dankjewel. We <laughs> hopen jou uh, meerdere keren te, hopen met, uh, of te horen met de resultaten zoals gezegd, van de andere wedstrijden in uh, de Champions League. Dan gaan we even naar uh, uh, wat ander nieuws uh, van vandaag? Want uh, u heeft het wellicht meegekregen. De Kevin Strootman is door de tuchtcommissie van de KNVB... voor twee wedstrijden geschorst voor de overtreding die hij dit week einde maakte op Luc de Jong. Strootman ging eerder deze week niet akkoord met een schikkingsvoorstel voor één wedstrijd... en kreeg nu dus een zwaardere straf. De PSV'er regeert teleurgesteld. Ja, heel erg eigenlijk. Meer verbaasd. Uh, ik had gedacht dat hij geseponeerd zou worden, maar ja, deze uitspraak... Ja. ja. Ik heb er weinig woorden voor, moet ik zeggen. Ja, ook verbaasd na gisteravond? Ja, tuurlijk. Kijk, uh... ja, ja, ik ben niet op, op voetbal gegaan voor zo'n... Uh... Nou, ik zal het geen poppenkast noemen, maar zo kwam het wel, zo kwam het wel over voor mij. En, uh, ja. Gewoon heel apart zo. En dat ze dan de schorsing nog willen verhogen. Terwijl de aanklager zegt, ja, ik had het al op zondag had ik zo vaak gezien. En daarna opeens... Volgens mij heeft hij dezelfde beelden bekeken en opeens wat hij hem hoger hebben. Dus uh, ja, verrassend. Je zou kunnen zeggen, heerlijk les, de graafschap. Het hadden erger uh, tegenstanders kunnen zijn waarbij me dat overkomt. Ja, maar zo moet je niet kijken. Het gaat gewoon principe. Kijk, als die wedstrijd Herikles zou missen. Oké, okay, uh, dat kan gebeuren. Dat kan ook door een blessure. Maar uh, ik vind gewoon dat het absoluut geen rode kaart was. en uh, Dat de scheidsrechter na die zitting naar me toe komt. Eerst heel zijn verhaal doet en daarna zegt van uh, ja, excuses en ik moet snel beslissen en dit en dat. Dat vind ik dan ook heel raar. Trainer Fred Rutte van PSV reageerde zaterdagavond nog furieus. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Maar vandaag hield hij zich duidelijk in. Ik denk het verstandig dat verstandig uh, dat ik hier niet op reageer. Yeah Radio station blessing every reminder We crossing boundaries like every day. Do poppy poppy poppy in the on the, the bay. We got we got tab magnification time tab magnified like every day. Uh, yes yes uh. you know we never stop, we never rest y'all. The black music keep it funky fresh, fresh y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all. say yeah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 Mas Canada van de Black Eyed Peas. Het is 20 uur, 43 en 15 seconden. Dus over 1 minuut en 40 seconden inmiddels begint de kraker tussen Ajax en Dynamo Zagreb gaat Ajax overwinteren in Europa? Ja, dan wel nee. Over een kleine anderhalf uur zullen we het weten. Ik meld u eventjes dat het nieuws van 9 uur wordt uitgesteld. Dus u krijgt een integraal verslag van de eerste helft. En de verslaggevers zijn Andy Houtkamp en Bar Stigler. De Amsterdam Arena is er klaar voor voor deze vierde wedstrijd in de Champions League van dit seizoen. Een wedstrijd waarin Ajax één zekerheid heeft. Als het Dynamo heb opnieuw verslaat, dan is Ajax zeker van een plekje in de Europa Cup kokers. Na de winter niet gezegd dat dat automatisch de Champions League is, maar Ajax is dan sowieso derde. Geen uh, Sigtorsson, geen Boilersen, wel Miralem Soleimani die na de problemen met zijn lies weer inzetbaar is. In de wetenschap dat het wedstrijd 18 is voor Ajax dit seizoen. En dat de heren Aldewereld en De Jong ook bezig zijn aan hun 18e Kortom geen duel gemist. En Ajax speelt zoals het zich laat aanzien in de gebruikelijke 4-3-3. Er is wat gespeculeerd over een variant met drie verdedigers zoals het tegen Roda in de afgelopen twee wedstrijden voor competitie en Beker eigenlijk goed ging. Lijkt het erop dat Frank de Boer zei, we hebben 2-0 gewonnen in Zagreb in de gebruikelijke 4-3-3. Dan laten we dat maar zo staan. Zo staat het in ieder geval. Wel in het begin van de wedstrijd met Van der Wiel en Anita gewoon op de rechter en de linkervleugel. Engelse scheidsrechter Martin Atkinson en dus een tegenstander uit Kroatië. Ja, laten we eerst maar even de stand in deze groep erbij nemen. Groep D, eerste Real Madrid, alles gewonnen, negen punten. Dan tweede Ajax met vier punten en Lyon met vier punten. Een iets beter dan voor Ajax. En op de laatste plaats, de vierde plaats, nul punten. Nul doelpunten gescoord, Dynamo, Zagreb. Doelpunten moeten komen van onder andere Ruka Vina. Terwijl scheidsrechter Edkinson nu gefloten heeft voor het begin van de wedstrijd. De Ajax heeft afgetrapt. Helemaal in het wit en dan met die mooie rode baan in het midden. En helemaal in het geel met donkere borstvoering en rugnummers is het team van Dynamo Zagreb uit Kroatië. Balbezit voor al de wereld. Speelt de bal naar de rechterkant naar Van der Wiel. Van der Wiel terug naar de doelman Vermeer. Ik mag aannemen dat Dynamo Zagreb dat toch eigenlijk ook een goed resultaat nodig heeft in deze wedstrijd vanavond. Eerst de kat uit de boom gaat kijken. Uit bij Ajax. Dan wacht je toch even wat af. Al de wereld heeft de bal voor de Amsterdamse ploeg. Eriksen tikt hem ineens door op de jong. De spits dus weer. Nou is Van de Wiel doorgelopen. Die krijgt de bal goed mee voor de goal. Wie staat daar? Eriksen komt daar. Maar de bal gaat via een van de Kroatische verdedigers over de achterlijn. En levert Ajax dan binnen de minuut de eerste hoekschop op. Dat betekent dat Theo Jansen overkomt om daar vanaf de rechterkant een indraai in de bal te gaan verzorgen. Maar dat zag er goed uit. Goede. Klein scherper tegen aanval eigenlijk met een hoofdrol dus voor Van de Wiel. En een hoekschop voor Ajax na nu precies een minuut. Van de rechterkant met het linkerbeen Theo Jansen. in draaiende bal. De koppers zoals de wereld en Vertongen mee naar voren. Ook de jongen natuurlijk een goede kopper. Daar komt die bal voor het doel. En kan net niet geraakt worden door een van de Ajaxiden. De bal glijdt een beetje door naar de zijkant waar Vertongen de bal weer voor het doel brengt. En daar kan er bijna gekopt worden. Wordt de bal opgevangen door Theo Janssen. Puntstrafs op gebied brengt de bal in. Maar de bal wordt uit de doelmond gekopt door Wida. Wordt er weer ingebracht. Kan Sulemani hem krijgen? Nee. Maar de afvallende bal voor Eriksen met het linkerbeen. Schiet hij net naast. Dat scheelt weinig. Het was trouwens niet... Uh... Nou ja, Het was wel Eriksen die nu uh, uh, even terugloopt. Het was goed gedaan. Het scheelt weinig met het linkerbeen. Afvallende bal. Nadat Soleimani hem miste was het Calejo, de Argentijn, die de bal eigenlijk zo in de voeten legde van Eriksen. Hij schiet een metertje naast. Maar de toon is gezet door Ajax. Eerste kans, eerste mogelijkheid. Maar er altijd 0-0. Het was meteen een beste mogelijkheid ook. Het oogt allemaal wat paniekerig achterin bij het zaakrep. Dat er nu wel serieus uit gaat komen via de rechterkant. Badelje duikt daar op en krijgt steun van Rukavina. Dat is dan op papier de diepe spits. Badelje is op papier de middenvelder, Maar duikt nu op aan de rechterkant. En alsof Ajax daar zoveel in de war is wordt er een overtreding gemaakt. En komt er een snel genomen vrije schop Waar Jansen de deur op tijd in het slot gooit. En in ieder geval de doortocht verspert voor Versalco. De linkervleugelverdediger, Maar het uitverdediging van Anita is dan slordig. En zo kan Zagreb alsnog komen. De bal voor het doel, maar daar eigenlijk vrij eenvoudig door Vertongen weggewerkt. Dat is waar opnieuw ten koste van een ingooi. De trainer van Zagreb heeft gezegd: We moeten vanavond bewijzen dat we twee weken geleden een slechte dag hadden. Want toen volde Ajax dus in Zagreb met 2-0. Relatief makkelijk. Maar dat Dynamo de moed nog niet heeft opgegeven, moet dan blijken uit die opmerking. Balbezit voor de Kroaten, voor de aanvoerder Badelje. De bal gaat over de zijlijn, beetje slordig allemaal. De aanvoerder die dus uh, ja, vorige keer gewisseld werd in de wedstrijd speelde ook niet uh, heel erg goed. Benji Rai, de een van de betere spelers in die wedstrijd, de aanvaller, uh, is er nu niet bij in de basis in ieder geval. Ze zegt ook genoeg over uh, de woorden van bas net dat ze de kat uit de boom kijken en niet al te veel gekkerheid willen uithalen. De Kroatenbal is voor Ajax via een inworp uh, genomen richting Boerrichter. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen omdat hij een klein duwtje in de rug krijgt. Van het scheermes Callejo, de Argentijn, die snel zijn positie achterin weer gaat innemen. En de vrije trap dus aan Ajax moet laten. Bobbe zit voor Vertongen, centraal achterin. Dynamo laat zich nu terugzakken op de eigen helft. De globale positiebepaling is dat ze spelen met vier verdedigers, vier middenvelders en anderhalve aanvallen. Die zou kunnen zeggen met vijf middenvelders, maar zeggen in het beste geval 4-4-2. Boerrechter heeft inmiddels de bal. Anita Paas doet dat breed naar Jansen, terug op de eigen helft, naar Vertongen. En dan breed naar al de wereld. Vierde minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand. Eén kans gezien dus voor Eriksen. Met een uh, schot na een wat chaotische situatie in het strafschopgebied van Dynamo. Maar de bal net naast. Terwijl nu aan de andere kant. Soleimani wordt opgejaagd. Die de bal helemaal moet terugspelen op Vermeer. Dan loopt dan eigenlijk niemand op door. Vermeer krijgt alle tijd, alle rust om de bal mee te geven aan Vertongen. En Vertongen die uh, geeft hem aan Sien de Jong. Ja, twee weken geleden was het, uh, waren het de Kroaten die meteen in het begin van de wedstrijd de boel vastzetten. En kansen kregen. Nu gaat uh, Vertongen even door zijn enkel. zo lijkt het. Terwijl hij de bal probeert te spelen wordt hij even aangetikt. En voelt nu aan de enkel. De Kroaten dus twee weken geleden veel meer uh, de boel vastzetten. Wat Samir nu uh, doet bij al de wereld. En dan gaat de bal terug naar Vermeer. En toen moest Vermeer toch een paar goede reddingen in de beginfase uh, verrichten. Om Ajax op uh, de nul te houden. De nul die vastgehouden werd in de wedstrijd. Want Ajax won die wedstrijd met 2-0. Dat was een uh, goede en belangrijke overwinning. Anita heeft uh, de bal gepaast. Naar Theo Jansen. Theo Jansen de bal de diepte in richting de Jong. Maar die krijgt hem net niet onder controle. Balbezit is dan voor Dynamo Zagreb op de rand van het strafschopgebied. Vervolgens wordt er uitverdedigd aan de rechterkant van het veld. Daar duikt Bardelje weer op. Die dus weliswaar papier aan de linkerkant speelde. Maar in praktijk nog werkelijk aan de andere kant staat. De diepe opening op Broek-Avina. Daarvan kun je veel zeggen. In ieder geval dat hij diep was. Want de bal is veel te hard en komt in de handen van Vermeer. En dat betekent dat Ajax de bal weer terug heeft. Vijf minuten gespeeld. 0-0. breed maar weer is En al de wereld. Er zit nog niet veel tempo in de wedstrijd. Het oogt allemaal wat rustig. Jansen wil daar misschien verandering in brengen. Krijgt de bal in de middencirkel. Publiek maakt lawaai alsof het zo bedoeld is. En dan komt de opening naar Eriksen. Aan de rechterkant van het veld. Die komt bij de cornervlag uit. En daar is ongelooflijk weinig ruimte. Daar hangt bovendien een tegenstander in zijn nek. En het is hem dan allemaal wat te machtig. En zo gaat de bal via Erik's uiteindelijk zelf over de zijlijn. En dan mag Luis Ibanez, een Argentijnse linkervleugelverdediger, gaan ingooien voor Dynamo Zagreb. Ja, die back, die Ibanez is een uh, graag opkomende man die nu verschrikkelijk paas geeft door het midden. Die maar net goed gaat en raakt de bal volkomen verkeerd. En uh, dan komt die bal... Uh, uiteindelijk terecht over de zijlijn. Terwijl achterin werkelijk dramatisch op dit moment verdedigd wordt. De eerste vijf minuten van de wedstrijd. Daar moet Ajax toch wel van kunnen profiteren. Want uh, Simonic, de uh, oude rot in het vak, ging ook niet echt lekker. Maar nu is weer weg voor uh, Dynamo. En dan... Probeert hij de bal naar de rechterkant te spelen? Doet hij ook. En uh, is er een kleine overtreding, maar het spel gaat verder. Maar het schot stelt helemaal niets voor van Wezaïko. Terug van de schorsing. Drie wedstrijden geschorst geweest. Hij is er weer bij de rechtsback. En Anita krijgt de gele kaart voor de overtreding die hij vlak voor maakte. Maar omdat Dynamo in balbezit bleef, liet Edkensen eerst doorspelen. Wachten tot het uh, uh, spel stil lag. En dus de gele kaart voor Anita. Uh, even kijken in het matchcenter bij Ronald van der Geer. Maar bij tegenstander van Ajax, de mensen daar in de pool, Olympic Lyon, Real, nog altijd 0-0, is het enige genoemenswaardige, is bij Fika Basel, daar is het 1-0 geworden. Prachtige goal van Rodrigo. Terug in de arena, 6,5 minuut, 0-0 stand, Ajax aan de bal, geel voor Anita, omdat hij gewoon veel te laat is door, zo even. Nu Jansen van afstand en, nou ja, niet eens zo heel gek, hij schiet vanaf de rand van het strafhofgebied, de duim gaat nog even omhoog naar Van de Wiel, die de paas verstuurde. Hij duikt erom dat hij goed doorloopt, wel op op een meter of twintig van dat doel, een paar stappen. De paas is op maat, maar het schot dus net over. Wel krachtig. In ieder geval beter dan het schot zo even van Zagreb aan de andere kant. Nou, die aanval die Anita dus dacht te onderbreken, maar daar niet in is geslaagd. Uittrap van de Zagreb is alweer prooi voor Ajax. Het hoofd van Vertongen. Dan moet Sim de Jong aan de linkerkant proberen de bal binnen te houden. Dat lukt wel, maar hij verspeelt hem uiteindelijk. En dan kan Vida, centrale verdediger, eruit komen voor Zagreb. Samir, dat is toch wel een handig mannetje, probeert nu ploeggenoten aan de rechterkant aan het werk te zetten. Badalje weer. Maar de bal wordt het laatst door Fernand Anita geraakt. En dan komt er een hoekschop aan voor Dynamo Zagreb. De eerste dus aan die kant. En Samir gaat die bal nemen. Braziliaan was twee weken geleden ook een van de betere spelers in het team van uh, uh, Jucic. De trainer van Dynamo Zagreb. Hij geeft met de handen omhoog aan waar hij verwacht dat de bal gaat komen. En dat kan hij ook wel. Samir brengt de bal richting Simonic. Maar die kan niet koppen. De bal wordt weggekopt uit het doelmond. Door Theo Jansen volgens mij. Nee, door Derry Boerichter. En dan probeert aan de zijkant een van Ibanez er langs te komen. Dat lukt niet, bal over de achterlijn. Doeltrap voor Ajax. 8 minuten gespeeld, 0-0. Afgelopen weekend 2-0 winst voor de koploper in... Uh, Kroatië tegen Istra. En ook Ajax deed het natuurlijk goed met de 4-0 overwinning op rode EC. Wat dat betreft was de generale repetitie een goede voor beide ploegen. Nu kijken hoe de uitvoering is op het uh, allerhoogste niveau. Waar Ajax natuurlijk de beste papieren heeft. Nu een bal de diepte in. Maar die bal is uh, niet echt uh, prettig. Niet om op te lopen voor Sulemani. En via de keeper Kelava gaat de bal naar voren. Overtreding dan uh, gemaakt door Samir in de middencirkel. Je weet natuurlijk Istra, de tegenstander in de competitie van afgelopen weekend. Het is een laagvlieger, ploeg staat geloof ik derde van onderen. Maar tegelijkertijd is Zagreb na de nederlaag tegen Ajax wel drie wedstrijden ongeslagen. Twee in de competitie, tussendoor eentje in de beker. En men heeft dus wel weer wat goed gevoel gekregen. ploeg staat ook gewoon bovenaan in de Kroatische competitie. Kortom, het seizoen is zo beroerd niet. Maar Europees komt Zagreb toch flink tekort. En die zei het al eerder, niet alleen geen punten, maar ook nog geen goals gemaakt. En dat breek je natuurlijk vroeg of laat wel een keer op. 9 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Balbezit voor Ajax. Via Jansen, via Anita en dan maar weer terug. Omdat Rukavina wel doorloopt op Vertongen heeft ook hij weinig tijd. Dan gaat de bal naar wereld. Nu loopt Jansen weer door. Heeft wereld dat gezien? Ja, maar hij durft niet te pasen. Er komt een omweg. Die heet Suleimani. Eriksen. En dan kan Eriksen met een sleepbeweging langs de tegenstander. Dat lukt eigenlijk maar half. Dan komt hij nog een tegenstander tegen. En ziet de bal kwijt. Probeert Ajax druk te zetten. En heeft dat kortstondig balbezit tot gevolg. Maar even voor snel zijn ze hem weer kwijt ook. Dan komt er een wat paniekerige trap van al de wereld. En is ook dat inleveren geblazen. En kan Dynamo zowaar overnemen en uitbreken aan de rechterkant. Samir heeft de bal gepaast op zijn aanvoerder op Badelje. Maar die kan de bal niet echt lekker onder controle krijgen. Dus neemt Ajax over via Anita. Anita naar Eno. Eno kijkt om zich heen. En uh, we moeten maar terugspelen op Anita. Die gaat het spel verplaatsen. Dat is goed via het centrum naar Aldewereld. Aldewereld, Vertongen, Vertongen, Aldewereld. Maar tempo ligt nog steeds laag. Het is uh, aan beide kanten een beetje statisch allemaal. Als Eno uh, zich vrij heeft gespeeld. Speelt een uitstekende tweede helft. Twee weken geleden tegen Zagreb. En uh, Boerrichter maakt in die wedstrijd zijn eerste Europese doelpunt. Boerrichter gaat de diepte in. Wordt de diepte in gestuurd ook door Jansen. Boerrichter nog altijd. Bal voor het doel. En daar is het bijna de ingleidende De Jong. Die de openingstreffer maakt in deze wedstrijd. Maar twee weken geleden was hij bijzonder ongelukkig. Met twee ballen op de paal. En nu uh, glijdt hij er ook uh, weer langs. Helaas voor Ajax. En uh, ja, dat uh, was de beste mogelijkheid. Leek het mij tot nu toe voor Ajax na 10,5 en een half minuut spelen. Nou goed, twee beste kansen voor Ajax en zo weinig tijd. Dat is uh, in ieder geval iets dat hoop zou moeten geven. Eriksen met een hakje. Soleimani. bal terug naar Eriksen. Ook dat ziet er goed uit. Eriksen moet nu een voorzet geven. Hij moet zich eerst nog ontdoen van de tegenstander Legt de bal terug voor Soleimani. 20 meter voor de goal. Die neemt hem eigenlijk net niet goed aan. Jansen. Verlegt het spel dan naar de linkerkant waar Anita kan aannemen op een meter of 25 van het doel. Wil de bal binnen doorsteken naar Soleimani. Dat mislukt. Jansen moet zorgen dat de bal snel weer voor Ajax is. Dat lukt wel. En aan de linkerkant van het veld zou Anita dan aanspeelbaar zijn. met de bal van de andere kant op. Maar 1-0. al de wereld schuift in. Voorin staat iedereen stil. De bal moet breed naar Van de Wiel. Voorin staan er echt nu 3-4 te wachten tot die bal waarvan eigenlijk iedereen al een minuut of anderhalf denkt die komt. Maar die dus telkens niet komt. De omweg, nog een omweg en nog een omweg en dan eigenlijk weer terug bij af. Bij uh, Vertongen en bij Theo Jansen de hoogte van de middenlijn. Ja, Frank de Boer is niet helemaal tevreden. Staat aan de zijkant uh, toch veel te, te gebaren en te wijzen. Als de bal bij Anita komt. Anita met moeite bal binnengehouden. Speelt de bal even breed naar de veld hier. Naar Theo Jansen die weer uh, de beginfase goed in de benen heeft. En uh, nu ook weer dat duimpje opsteekt. Uh, ja, als je een bal goed paast naar de ander. Dan hoef je niet meteen, dan blijf je aan de gang om een duimpje op te steken. Dan kun je echt aan de gang blijven. Als Anita de bal heeft en het duimpje niet opsteekt. Naar uh, Vertongen dat de, top de paas goed was. Misschien heeft hij bal. gewoon een ritje naar huis nodig straks. Hoor. Ja, kan ook. Uh, Boerichter is weg aan de linkerkant. En dat lijkt bij Hens. Uh, meteen zegt Etkus iets niets aan de hand. Maar de bal wordt net eventjes meegenomen door uh, Josip Simonic. En dat uh, wil ik in de herhaling ook nog wel even zien. Want hij maakte duidelijk een beweging met de arm. Ja, hij neemt hem mee, maar ja, wordt niet gegeven. De bal is uh, ondertussen uh, de hoekschop genomen, maar ook door diezelfde Simonic weggekopt. dan een overtreding gemaakt door 1 0 1 trap voor Dynamo Zagreb. Die bal ligt al een meter of 10 buiten het strafschopgebied, waar uh, Simonic zich dan maar over gaat ontfermen. 33 is hij, deze centrale verdediger. 90 Interlands achter zijn naam voor Kroatië. vier eindtoernooien gespeeld, dat is kortom geen kleine jongen jaren in de Bundesliga gespeeld. Uh, met name in Berlijn bij Hertha. Hoffenheim en kwam deze zomer toen maar naar Zagreb. Maar het beste is er wel een klein beetje af bij deze Simonic. Twee uur voor de overschrijvingstermijn. Uh, ja, uh, maar het is wel uh, een manier om rekening mee te houden. Omdat hij dus wel weet wat hij doet. Nu aan de bal die hij krijgt van Vida. Zijn 22-jarige kompaan daar achterin. Die kan daar ongetwijfeld een boel van leren. En Simonic kijkt en ziet dan... Wel mensen vertrekken, Roekavina, maar weten bal dan niet te krijgen. Want de paas wordt onderschept door al de wereld. Roekavina heeft nog geen bal gekregen, maar Ajax wel. Met uh, ah, jammer. Erik laat de bal van de voet springen, Maar zeer matig weer uh, verdedigd, uitverdedigd. In dit geval was het uh, Leeko die het uh, niet uh, best deed. En dat is toch ook een, uh, een redelijk ervaren jongen. Maar de bal is ondertussen terechtgekomen bij Vermeer naar Vertongen. Mocht u het nieuws verwachten om 9 uur. Dat wordt even uitgesteld tot de rust van deze wedstrijd Ajax tegen Dynamo Zagreb. Het nieuws vanuit de Arena is dat het hier na 13,5 minuut nog altijd 0-0 is. En er komt een ingoien aan voor Ajax toch van de middenlijnen. Dat de bal eigenlijk vertrekt uit een kluwer van spelers. En dan het laatst blijkt te zijn geraakt door Badelje. De middenvelder, zijn naam viel al een aantal malen en Anita nu wordt opgejaagd en de bal verspeelt aan Calelio. Dat is een van de twee Argentijnen in dit elftal. Dan krijgt Samir een schot van 1-0. en komt de tweede gele kaart eraan. En inderdaad, de scheidsrechter die er met zijn neus bovenop staat, kan daar echt niets anders. Tweede gele kaart voor Ajax, 1-0 nu en zo even Anita. Dat geeft dan wel te denken dat de ploeg daar wel wat makkelijk op het moment dat in dit geval Samir weg is. Aan de nou ja, kleine noodrem moet trekken. Die Samir, we hebben dat eerder gezegd, is echt een handige manier. We noemen hem Braziliaan, dat is hij ook. Maar inmiddels is hij genaturaliseerd tot Kroaat. En, uh, nou ja, het gebeurt vaker. Ik zit te denken aan Kroatië. Eduardo heeft dat natuurlijk ook gedaan. Terwijl Anita nu achter zijn tegenstander aan moet. En Dynamo voor het eerst echt gevaarlijk wil worden. En dat ook doet met een schot in de korte hoek. Waar Vermeer voor ligt. En uiteindelijk een hoekschot moet toestaan aan Dynamo Zaker. Dat dus in dat eerste kwartier niet noemenswaardig veel goed veldspel heeft laten zien. Waarom dat Ajax in een aantal duels telkens te laat is, gele kaarten pakt en vrije schoppen weggeeft, nu toch gevaarlijk kan worden. Diezelfde Samir, nu dus Kroaat, eh, wilde nog graag met Kroatië meedoen tegen Turkije in de play-offs voor het EK. Dat eh, Zover is het nog niet. Diezelfde Samir mag de hoekschop nemen. Met de rechterbeen vanaf de rechterkant. Dus een eh, meestal van het doel afdraaiende bal. Dat doet hij nu ook. Hij eh, wordt ingekompt en naastgekompt. Dat is maar goed ook. Want dat was eh, een hele aardige mogelijkheid voor Simonik.